De Brabant de Verna. Voilà. Ik heb hem. Pastoor Emeritus sinds 1982. Hij woont nu bij de Zusters van Liefde. in Wingene. Kunnen we hem daar bezoeken? Oh, dan zal ik eerst de Zusters wel eerst op de hoogte moeten brengen. Ja, als u zo vriendelijk zou willen zijn, ja. Het is een zaak van leven of dood. Hallo? Ah, zuster Jacinta. Kan u niet beter, ik, ik? heb hier een substituut en een commissaris van de politie bij me. Nee, nee, nee, nee. Je moet je niet ongerust maken. Ze willen morgenochtend met Fernand de Brabanderen praten. Kan dat? Moeilijk. Het zal niet makkelijk zijn. De Brabander is niet meer van de jongste. Hè? Oh, we zijn met weinig content... Ik stuur ze naar uw zuster. goed nieuws. Heeft u mijn zoon teruggevonden? Nee, mevrouw, maar we hebben wel een nieuw spoor. En wat is dat spoor, kapitein? We hebben de grijze volkswagen Polo teruggevonden. Fantas fantastisch. Fantastisch. Oh, Hoe fantastisch. U heeft een auto teruggevonden. Proficiat, meneer. Dat is zeer belangrijk, mevrouw. Mijn gelukwensen, kapitein. Oh, dat is okay. niet te geloven. Maar hebt u dan tenminste al kunnen ontdekken wat er in dat flesje zit? Flesje? Dat flesje dat u gevonden hebt bij de telefooncel. Heeft het labo al kunnen ontdekken wat erin zat? Ja, ja, ja dat weten we ondertussen een ogenblik, eh, mm -hmm. okay. Het is geen gemakkelijke ja, naam. mag ik eens kijken? Merde. Dat moet Van een weten. Kent u het product, mevrouw? Als u weet wat het is, moet ik het zeggen. Het kan heel belangrijk zijn. Nee, nee, het komt mij bekend voor. Maar voor de tijd te gaan zeggen... Moet maar ik wie zei dat ik... Van in? het moet weten? Wat moet Van in weten? Van één? ja zeg ik van in. Mm -hmm. nee. <laughs> nee, hoe komt u daar nu bij? <laughs> u weet echt niet waarvoor het product in dit flesje gebruikt wordt. Uh... Is het een um, geneesmiddel? Nee, nee, en toch niet op het eerste zicht. En als u mij nu wilt excuseren, ik moet weg. Ja. Neemt u me niet kwalijk, meneer de procureur... maar mm -hmm. ik vind dat mevrouw Vrooman zich soms vreemd gedraagt. Inderdaad. Allee, wat stammen we er hier eigenlijk nu te doen... Niets, hé, De wachtertrein. Hoe zie je nou niks doen? Ja. En waarom staan we hier, de wachtertrein? Laat me daar een keer uit? Dan zie je nu echt zo dom, of zie je met mijn voeten opzien. Oh, zei, ze doen precies dat die hast nog alweer een keer om nog een keer iemand te pakken. Ze zagen dat crimineel ook zal weer gaan naar de plaatsen van de misdrijf. Ja, ja. En erbij, zijn toch weer hè West? Ah ja? Kan ik toch dat briefje van van die schilderij? Ja, ja. En daarin stond er dat het laatste briefje was en dat het, het laatste contact maar veel, was. Maar toch ik een zon, Nisa? Allee. Kun je nog een schoen in Het is na zomer, het is avond, het is rustig. Ja. Ik wil zien nu nog meer. Weet je wat, hè? Mijn vrouw ging uit zijn pot met rijbekens. Uit zijn pot? Ja, werk ik zat vanuit zijn pot met rijbekens. En toen. Maar waar ook? Hier, ik straten. Voor half aan de een pintje drinken. Maar het is volle maanden. Ja. Ik stork, ik knop sterkens. Duizend sterkens. weet je nog wat dat met mij Nink. Nink. Maar weet je wat ik wel zie? Daar, oh, ja. zeg. De klin bij deze komst. Verstel je? Goeie avond. Ja, Guido. is een werk van barmhartigheid, zeggen ze. hè? Oh, koffie. Oh, merci, Guido. Ja, ik ga liever een pintje halen. Ah, koffie bij volle maan. Wat wil je nog meer? Heer ja, gentie. Maar gingen we ook al hun over de volle maan? Carina ja. is hier al heel te bezig aan het doen. Bruno, he, dat is geen romanticus, eh, Guido. moet dat verstaan. Bruno, je wil alleen maar uitzoeken tot parambetjes en een frisse penta. En wel een toon? Oké, okay, ik wil geen nuttige politie maar wel het ja de zavel wat lief? Ja, op een interessant spoor wat lief. ja maar ik versta je slecht hè. morgen naar Wingerden met de substituut op bezoek bij pastoor ja, op bezoek bij de pastoor wat? goed A zeg, apropos, Claire Vroman wil je zeer dringend spreken en ze kan je niet bereiken zegt ze waarover over uh... O Oogdruppels of zoiets, ja. Oké, okay, ik zal daar vragen. Straks ben je thuis. Ja? Acht uur? Ik zal er zijn. En? Komt er nog eventjes binnen? Oh, wat zou ik doen? Nee, toch maar beter niet. Anders uh, in de tuin kunnen we alles nog eens op een rijtje zetten. Gewoon, meneer Pieter. Ik ben eigenlijk helemaal. En als je honger hebt, kan ik een omeletje bakken. Ik ben een specialist in het bakken van omeletten. Nee, ik ben allergisch voor de Oké dan. Als je technici zitten. zien Een andere keer misschien. Zal u dat maar. Zal u maar. Oei, wat is er? Mijn enkel. Oei. Wat hebben we nu gedaan? Zeg maar, die kan stuit zijn. Wacht, ik zal u binnen helpen. Steun erop op mij. En heb je even de dus? Ja, hier. Ik, ik de deur open doen? Ja, oké. Zeg, er zit je niet te maken. Nee, niet. Ja. Maar ja, ja. ja. zelfs dat jij nog niet weg bent. Ja. Anders was ik nooit binnengeraakt. Ja, laat maar los. ga je wel even slingen? Ik zal eens kijken, hè. Kan je schoen uittrekken? Ja, voorzichtig. Ah, even. Oh, sorry, pardon. Oh, dat doet goed. Mm, het valt nog mee, hoor. Ja. Maar Pieterke, toch. <laughs> zeg, moet ik nog iets doen voor u? Want ik zou daar nu toch niet meer rondlopen. Nou, als je mijn een duweltje uit de ijskast wil nemen, dat is ah. fantastisch. En hey, neem zelf ook iets. Allee, zeg, nu ben ik hier toch. Ik was nog niet van plan om binnen te komen. Ja, het kan raar lopen in het leven, hè. O, die deur. Oh, jij maar zitten, Peter. Ik zal wel open deur. Ja, dank u. Huh? Hallo. <laughs> hey, Peter. Ik heb belangrijk nieuws, hè? Ja, wat voor belangrijk nieuws? Punt 1. De Rijkswacht heeft dat flesje dat men in die telefooncel gevonden heeft laten onderzoeken. En, volgens Claire Vrooman zijn het druppels die alleen voorgeschreven worden bij een bepaalde, uiterst zeldzame oogziekte. En, vreemd detail... Die patiënten zijn meestal ook zeer groot van gestalte. Ja? Meer wou ze er, er niet over kwijt, Pieter. Ze wil dit alleen maar met jou bespreken. Punt 2. De oude vrouwman heeft een bericht gekregen uit Dam. Naar het schijnt heeft een onbekende priester een compromitterende brief bezorgd aan zuster Marie-Alice Vrooman. Een priester? Ik betwijfel sterk of het om een echte priester gaat, in elk geval. Die brief heeft wel verstrekkende gevolgen gehad. Maria-Lies Vroomman heeft geprobeerd om zelfmoord te plegen. Wat Ze heeft het overleefd hoor, maar ze verkeert nog altijd in shocktoestand. Ze hebben geprobeerd haar te ondervragen, maar vergeefs, er komt geen zinnig woord uit. En die zogezegde priester, weet ze daar al meer over? Ja, bij navraag in de buurt is gebleken dat men vlakbij het klooster een donkere Mercedes-Brek heeft opgemerkt. Een oude man in het gezelschap van een nog jonge, lange man in priesterkleren. Een jonge man. Oh, ja, groot van oh, gestalte, ja? kijk nu, een mirakel. Jo, druppel. Wat vind jij dat een mirakel? Die maar jonge nee, man. Nee, dat je hier rondstapt op je winkel en gaat er straks nog pijn. <tie> Och, het is niet waar. Pieter van in. Jij hebt hier dus comedie zitten spelen alleen om mij binnen te krijgen? Nee, komedie, ik zou niet durven. Oh, ik dus, kan getuigen oh, dat dan Pieter oh, een oh, groot oh, acteur verloren is. Oh, mijn zadel. Kom ernstig nu.